11 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Op een station in Boedapest hebben migranten een trein bestormd. Dat gebeurde kort nadat de politie zich daar had teruggetrokken. De Hongaarse politie heeft het station twee dagen voor migranten geblokkeerd... waardoor deze buiten het station op straat hebben gebivakkeerd. Maar rond half negen vanochtend vertrokken de agenten. Waarom dat gebeurde is niet duidelijk. Een fotograaf van persbureau Reuters zegt dat mensen met hun kinderen... via deuren en ramen de trein proberen in te komen... Een woordvoerder van de Hongaarse Spoorwegen zegt dat er geen treinen zullen vertrekken naar Oostenrijk of Duitsland. Staatssecretaris van Rijn laat een groot onderzoek doen naar ouderenmishandeling. Het aantal meldingen van ouderenmishandeling stijgt al jaren, maar precieze cijfers hierover zijn nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het aantal meldingen van ouderenmishandeling al jaren stijgt. Maar Van Rijn wil scherper in beeld hebben hoeveel ouderen slachtoffer worden van mishandeling. Ook wil hij meer weten over de vormen van mishandeling. Dat kan fysiek geweld zijn, verwaarlozing of financiële uitbuiting. Als daar meer over bekend is, kunnen we het nog gerichter herkennen en tegengaan, zegt Van Rijn. Tegen de president van Guatemala is een arrestatiebevel uitgevaardigd. De president wordt ervan verdacht dat hij de spil is in een groot corruptieschandaal. Hij wordt onder meer verdacht van fraude en omkoping. Het schandaal draait om smeergeld dat importeurs aan de douane hebben betaald om geen invoerrechten te hoeven te betalen. De staat is daardoor miljoenen misgelopen. De president ontkent zijn betrokkenheid en hij heeft herhaaldelijk gezegd dat hij niet zal aftreden. Het weer, vanuit het westen volgen vanochtend meer buien, sommige met onweer. Verder af en toe zon en het wordt 16 tot 18 graden. Later in de middag en vanavond wordt het vanuit het westen geleidelijk wat droger. Morgen opnieuw buien en dan waait het flink en wordt het opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. Er staan momenteel geen fire.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 River running.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 eyes, and what we see is no surprise. Got a feeling, most of treasure. There's something De zomer met ZFM. Zon, zee, zandvoer en zomerhit. getting down What a love What a fear up here now, I won't get it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 When I'm looking at